Zes uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. Zo in het NOS Radio 1-journaal, de staatssecretaris Teven over de uitzending, uitzetting van het zieke meisje naar Polen. En we staan ook stil bij het overlijden van Bisschop Bluyssen. Eerst krijgt u het NOS-journaal Marjan Koekoek. Nederland heeft een schikking getroffen met tien weduwen... van wie de mannen in 1947 door Nederlandse militairen op Zuidse Lebens, huidige Sulawesi zijn doodgeschoten. De vrouwen krijgen ieder een financiële compensatie van 20.000 euro. En de Nederlandse ambassadeur zal openbaar excuses aanbieden namens de staat. Er zijn niet heel veel overlevenden uit die tijd meer, zegt advocaat Lisbeth Zegveld. Dat is... Uh, uh, uh...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 De machinist van de ramptrein zit vast. Hij wordt verdacht van dood door schuld in 79 gevallen. Vorige week werd bekend dat hij drie waarschuwingssignalen om af te remmen negeerde. Ondanks laboratoriumonderzoek in Roemenië is nog niet duidelijk wat er is gebeurd met de zeven kostbare schilderijen die vorig jaar uit de kunsthal in Rotterdam zijn geroofd. Zeker is dat er drie of vier olieverfdoeken zijn verbrand, maar de experts kunnen niet aantonen welke. In Roemenië staan volgende week vijf verdachten terecht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 In buitenlandse chauffeurs, hè, als we kijken naar Oostblokchauffeurs, hebben we veel minder lasten als die onze chauffeurs hebben. En een transportondernemer wil ook winst maken. Dus aan de ene kant is het wel begrijpbaar. Aan de andere kant slaat het, het helemaal nergens op. En dan nog het weer. Eerst zon. Later vanavond komt er meer bewolking, maar het blijft wel droog. Morgen buien en zon bij 20 tot 22 graden. In het weekend meest droog en geregeld zon. De temperatuur verandert nauwelijks. Dan gaan we naar de verkeersinformatie, Jolanda van der Welden. Bij elkaar staat er zo'n 33 kilometer file. Vertraging op de A12 en richting Utrecht. Tussen Zoetermeer Centrum en Zevenhuizen 4 kilometer. In de start van de volgende file is een aanreding geweest. Bij Zevenhuizen is de reis ook dicht. Tussen Rewek en Woord is nog wat langzaam rijden. Dat heeft te maken met de langzaam rijdende vrachtwagenchauffeurs te maken. Dan een aanrijding was er op de A16 Breda-Rotterdam. Net zijn de twee rijschokken weer vrijgegeven, maar tussen knopend Klaverpolder en knopend Riddekerk staat 11 kilometer file. De andere kant op richting Breda zijn werkzaamheden, daardoor tussen Hoek en Breda-Noord 5 kilometer.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 Zo praten we over de oud-bisschop van Den Bosch, Bluizen, die is overleden. Een paar jaar terug vertelde hij zelf waar hij in de roerige jaren zestig als bisschop voor stond. Een verdediging van uh, de mogelijkheid uh, om uh, priesters te laten trouwen. Dat zo. Eerst uh, het meisje van zes jaar, het Georgische meisje Renata. Uh, justitie wist niet dat zij acute leukemie had toen ze eind vorig jaar werd uitgezet naar Polen. Kamerleden willen opheldering van staatssecretaris Teven na een uitzending van het programma De Vijfde Dag... waarin gesteld werd dat het meisje voordat ze werd uitgezet... al weeklang ziek was en dat ze niet de hulp kreeg die zij nodig had. Staatssecretaris Teven reageert. Het meisje en haar familie was van 13 juni tot 26 november 2012 in Nederland. En op geen enkel moment was bij enige van de diensten... die onder mijn verantwoordelijkheid vallen... Bekend dat ze leuk om je had. En in Polen werd dat wel vrij snel ontdekt. Hoe kan het dan dat het in Nederland niet is ontdekt? Nou, in Nederland is er geen bloed geprikt. En in Polen is er wel bloed geprikt. Hè? En het meisje is voor de eerste keer uh, medisch gezien op 19 november uh, van het vorig jaar. Dus ongeveer zeven dagen voor het moment van de uitzetting. Toen is er door een, uh, een, een arts uh, verbonden aan het COA uh, op een gegeven moment gezegd: er moet bloed geprikt worden. Omdat ze het meisje uh, medisch, medisch uh, noodzakelijk was om bloed te prikken. Uh, en dat is vervolgens in die zeven dagen die daarop volgen niet gebeurd. Weet u ook waarom dat niet is gebeurd? Nee, dat weet ik niet. En dat is een van de redenen waarom ik uh, aan de inspectie voor de uh, gezondheidszorg... in samenwerking met de inspectie veiligheid en justitie heb gevraagd... onderzoek te doen naar het medisch handelen. Daar kan ik geen oordeel over geven, ik ben geen arts. En ook naar de medische overdracht uh, van het dossier in de vreemdelingenketen. Mag ik daaruit afleiden dat u wel vragen heeft... of er wel goed gehandeld is door verschillende organisaties? Nou, ik heb geen vragen of, uh, of er goed gehandeld is door een organisatie... want er is medische zorg verleend. Maar ik kan geen orde geven over de kwaliteit van de medische zorg die is verleend. Maar het is op dit moment veel te vroeg om te zeggen dat het niet goed is gegaan. Het beeld bestond dat in Nederland bekend was dat er een meisje leed aan leukemie... en dat die roekzichtloos is uitgezet. En dat is onzin. Maar is het misschien niet nog erger dat men niet eens wist dat het kind leukemie had? Dat gaan we nu uitzoeken, want men, men wist het niet. En dan kom je op de vraag terecht, had men dat moeten weten? En dat is een oordeel over het medisch handelen. En ik ben geen arts, maar ik heb op dit moment geen aanleiding... om te denken dat er iets verkeerd is gegaan. Als het nou wel zo was, als men wist dat dat kind leukemie had... was ze dan niet uitgezet? Ja, dat zijn als dan vragen. Zijn daar geen algehele richtlijnen voor? Nee, dat beslis ik dan op dat moment zelf. Nu heeft dit uh, geval plaatsgevonden voordat uh, Dormatov ging spelen. Uh, ook een asielzoeker die, waar vragen over gesteld werden... of het medisch allemaal wel goed georganiseerd was. Uh, u heeft verbeteringen aangekondigd naar aanleiding van die zaak... de Dormatov-kwestie. Was dit, denk u, niet gebeurd met dit meisje... als die verbeteringen waren ingevoerd? Ja, maar Dat is ook een als-dan-vraag. Ik moet zeggen, ik heb het tot schokkend ervaren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 Uh, waarvan we eerst eens goed moeten uitzoeken hoe de feiten liggen. We hebben het nu over twee individuele gevallen gehad. Uh, er is nog een derde. Het gaat over twee mannen uit Guinea. Daar zijn uh, klachten van een advocaat die zegt, er is beloofd dat die mensen uitgezet zouden worden... en dat er in een kliniek medische zorg gegeven zou worden... en dat het ook betaald zou worden. En dat is niet gebeurd. Wat is uw reactie daarop? Mijn reactie is dat er een aanbod was om medische zorg te verlenen. En daar hebben de beide heren beide geen gebruik van gemaakt. En dat is hun keus. Maar heeft u dan ook die behandeling daadwerkelijk betaald... voordat ze daar kwamen? Er waren mogelijke, mogelijkheden geschapen dat ze daar behandeld konden worden. En daar hebben ze geen gebruik van gemaakt. Dat is hun keus. De advocaat zegt, ja, maar je moet daar cash betalen. En dat is niet gebeurd, hadden dat geld niet. Ik hoor wel wat de advocaat zegt, maar ik zeg wel ja, wat anders. Ik zeg wat de advocaat zegt, is onzin. Alles was geregeld conform wat er is afgesproken. En ze hebben zelf voor gekozen om er geen gebruik van te maken. Dat is mijn antwoord. Dus, uh, staatssecretaris Steven van Justitie, Marcel Bril stelde hem de vragen. De huren zijn flink verhoogd de afgelopen half jaar. Kleding en voedsel zijn duurder geworden. Al met al de inflatie 3,1 procent, in ieder geval in de maand juli... Daarmee staat Nederland op de derde plaats in Europa. Mark Robin Visser is op het Smaragdplein in Utrecht, een winkelcentrum. Ook daar merken ze dat het geld in waarde is afgenomen. Dat merken ze daar natuurlijk ook. Er is één supermarkt open hier en de andere supermarkt die is op dit moment aan het verbouwen. En er staat hier uh, nog zes dagen dat het duurt. Uh, dat is of een heel slecht teken, dat het heel slecht gaat met de supermarkt, of het is een heel erg goed teken. Zeg, het is, het is over dat alles duurder wordt. Merkt u dat ook? Jawel, zeker wel. Ja, toch? Ja, tuurlijk. Een pakje cheque is al twee keer zo duur. Een pakje cheque. Ja. ja, alles eigenlijk hè. Alles ja. wordt duurder. Mogen we waarom u hier loopt? Wat zegt u? we ik vragen waarom u hier loopt? Ja, wij, ik, ben, ik ben hier vanwege de inflatie. Oh, oké. Okay. Ja, dat uh, geldwaarde naar beneden gaat, hè? Dat het geld minder waard wordt. Krijg jij een zak geld? Ja, 2,50 euro. 2,50 euro. Nou, en dan is inflatie, als je wat je vroeger voor 2,50 euro kon kopen... dan moet je nou 3 euro voor betalen. Oh. Dan heb je dus inflatie. Oh. Merkt u het, mevrouw? Ja, wij merken het wel. Ja? Ja. Vertel eens. Ja. Je merkt het als je boodschap hebt gedaan en uh, je krijgt je bonnetje en je mag afrekenen. Dan uh, krijg je heel wat minder uh, dan dat je vroeger kreeg voor dat geld. Nou, bedankt. En sterkte. Ja? En okay. uh, jij uh, succes met je zakgeld. Dank je wel. <laughs> Mevrouw, is net eventjes bij de geldautomaat geweest, of niet? Ja, nee. Kom er nog wat uit? Uh, nou, eigenlijk helemaal niks meer. <laughs> nee, ik was even net een boodschapje aan het doen. Ah, en maar, wat, wat, kost, wat heeft u gekocht? Uh, nou, ik heb gewoon een uh, tv-filmblaadje gekocht. Een blaadje? Dat is de goedkoopste voor de tv. Ja. Maar uh, wat ik wel heel vervelend vind, is dat de euro hier nog steeds bestaat... Want de, ik vind dat alles veel duurder is geworden. Als je de huur bekijkt, 1 euro is 2,20 gulden. 20. En als je de huren bekijkt, is 500 euro. U betaalt, 500 u euro? Dat betekent eigenlijk, als je dat in guldens omreken. 1000 of 1100 1200. gulden. En zo is het met alles. Dat is een hele hap, hè? Dat vind ik heel erg veel. Dat klopt. Nou, komt het? is goed dat u de huren noemt, want de inflatie is juist zo hoog nu. omdat de huren fors verhoogd zijn. Nu, ja, nou, ik vind dat niet normaal. Hoe, hoeveel is uw huur verhoogd? Ik geloof dat de 15 euro of 16 euro in één keer omhoog ging. Dat is dus 32, 40 gulden... En dat kunt u niet meer aan uw tv-blaadjes uitgeven? <laughs> nee, nee, maar dat is ook voor twee weken. Dan kunt u niet gewoon de hele maand met één blaadje doen? Dat is gewoon, uh... Nee, want dit is voor twee weken. Dat is, kijk, je kan ook op tv naar teletext gaan kijken natuurlijk. Kijk, dat is wel weer een bezuinigingstip. <laughs> ja, maar ik doe echt aan bezuinigingen. Echt waar. Als ik boodschappen ga doen, dan, dan schrik je je wilt wat je moet betalen. En dus ik koop alleen maar op aanbieders. En dan neem ik meteen toch een paar huisstuks mee. Want, uh, want volgende week is er weer iets anders. Zo want, gaan we dan proberen die inflatie nog een beetje uh, op te vangen. Ja, ja. echt waar. We want, gaan er gewoon proberen er wat van te maken. Ja, want als ik 40 euro boodschappen doe... Ja. dan heb ik meestal 15, 16, 20 euro... Bonusjes. Kijk. Nou, kijk, en dan, dan denk ik... Dan we toch blij naar huis. Ben, ben ik hartstikke blij. Ik ben nog dankbaar dat ik nog boodschappen kan doen. Ik wens u veel plezier met uw tv-blaadje. ik hoop u. dat die voorlopig niet duurder wordt. Die wordt ook niet duurder. Nee, ja, ja, ja. 65 eurocent per week. Nou, dat moet ik dus kunnen betalen. Dank u wel. De beste. Tot ziens. Fijne avond, hoor. Dank u wel. Daag. Tot gelijk. Daag. Mark Roming Visser vanuit uh, Utrecht. Het werd een gelijkspel vorige week voor Vitesse in Roemenië. Met Frank Wielaert kijk ik straks vooruit naar de return vanavond. Eerst de kunstroofd uit de kunsthal. Het is nog steeds niet duidelijk wat er met de geroofde schilderijen... uit de kunsthal is gebeurd. Misschien zijn ze verbrand in een kachel in Roemenië. Daar zijn wel resten gevonden van de schilderijen. Het staat nog niet vast dat het om uh, vier uit Rotterdam gaat. Het Openbaar Ministerie houdt daarom hoop. We hebben van onze Roemeense collega's inmiddels een rapport ontvangen. Daar zou het een en ander over die schilderijen moeten instaan. Maar dat rapport moeten we eerst lezen en goed bestuderen. Maar het doel van het Openbaar Ministerie was altijd om die schilderijen terug te vinden. Het lijkt erop dat dat niet heel erg goed gaat lukken, denk ik. Nou, dat weten we nog niet. Want zoals gezegd, we moeten eerst dat rapport bestuderen. We weten niet goed wat daar nu precies in staat. Uh, ons doel is inderdaad wel altijd geweest om die schilderijen terug te vinden. En dat is ook het doel geweest van onze Roemeense collega's. En daar hebt u nog steeds hoop op? Daar houden we nog steeds hoop op. Het andere was, vanochtend werd er in de twee kranten geschreven... over het Nederlandse justitiedossier in deze zaak. Daarin zou uh, staan dat de beveiliging, maar ook de politie geblunderd heeft... Uh, vlak na de kunststroof. Uh, ze waren wel snel te plekken, maar hadden eigenlijk niet in de gaten... waar het nou precies om ging. Is dat zo? Nou, dat is zeker niet waar. De politie was heel snel ter plaatse nadat er een melding was geweest. En wat dan gebruikelijk is, is dat de politie aan de buitenkant van een gebouw kijkt of er sporen van braak zijn. Die sporen waren er niet. En dan is het ook gebruikelijk dat de politie weer teruggaat. Maar we... die sporen waren er niet, omdat de dieven de deur netjes hadden dicht gedaan. Nou, stel u zich eens voor dat er wordt ingebroken in uw woning. Of dat er een melding is dat er wordt ingebroken in uw woning. Dan komt de politie ter plaatse en die bekijkt aan de buitenkant de woning. Als er geen onregelmatigheden worden aangetroffen, geen sporen van braak of iets anders... dan zou u ter ook heel vreemd vinden als vervolgens de politie zo uw woning binnenkomt. Maar het is ook vreemd dat de beveiligers pas na anderhalf uur ontdekten dat er zeven topwerken weg waren. Ik weet niet of dat vreemd is dat de beveiliging dat pas later ontdekte. Ik kan alleen iets zeggen over het politieoptreden. En u zegt de politie heeft het in deze zaak goed gedaan? De politie heeft heel snel gehandeld en gehandeld zoals te doen gebruikelijk is in dit soort gevallen. Wat is nu de, de rol van het openbaar ministerie in, in Rotterdam nog in deze zaak? Nou, wij worden heel erg goed op de hoogte gehouden van dat wat onze Roemeense collega's in deze doen. En er is natuurlijk ook nog steeds één verdachte die hier in Rotterdam vervolgd gaat worden. En wanneer komt zij voor de rechter? Uh, dat weet ik niet wat ik u zeggen. Nog even terug naar die uh, schilderijen. Alles wijst er eigenlijk op dat ze verbrand zijn. Maar 100% zekerheid hebben we niet. Zullen we die ooit krijgen, denkt u? Dat weet ik niet. We moeten eerst het rapport bestuderen. En als we dat rapport hebben bestudeerd, dan kunnen we daar misschien meer over zeggen. Is het niet lastig dat dat niet duidelijk is uh, terwijl de zaak in Roemenië volgende week al begint? Ik weet niet of dat lastig is. De zaak speelt op dit moment in Roemenië. En het is met name voor de Roemeense autoriteit om te bekijken... Uh, ja, wat er zich in dat rapport bevindt voor aanwijzingen en wat ze daar nog mee kunnen. Dus u heeft nog steeds hoop dat die zeven topwerken terugkomen. Je hoop houden wij. We worden een gesprek gevoerd door Henrik Willemhofs. Hoe is het inmiddels op de weg, Jolanda van der Velden? Wel, het, is, uh, ja, het blijft een beetje hetzelfde. 30 kilometer file. Zijn vrachtwagen stil komen te staan op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Dorp, 3 kilometer. De rechte reishok is dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam begint de file een beetje op te lossen. Tussen knooppunt Klaverpolder en Hendrik Ido Ambacht 8 kilometer. Door de werkzaamheden richting Breda. Tussen Zevenbergse Hoek en Breda Noord 5 kilometer. Try my love again, Sherry Ann. Bisschop Bluisen is overleden. Van 1966 tot 1983 was hij bisschop van Den Bos. En daar weten ze nog steeds wie hij was. Dat is een, een bisschop die mij wel aangesproken heeft. Ja, altijd als duidelijke katholieke kerkvertegenwoordiger. Hij was een hele aardige man en hij heeft heel veel gedaan voor de katholieke mensen. En hij was volgens mij een beetje de opvolger van uh, Monsieur Bekkers, klopt dat? En toen was ik nog maar een jaar of tien, denk ik, toen is Monsieur Bekkers gestorven. Een hele goede man geweest, vind ik wel. Ja, wel modern. hij ging toch wel met iedereen mee. Ja, dat hij uh, met de tijd mee ging, vond ik wel goed van hem. Daarna kwam bisschop ter schuren. Ja, dat was veel anders. Ja, Bluizje ging mee toch een beetje mee. Met de mensen ook. En ik moet toch een keer naar de mensen luisteren ook. Hè. En dat deed hij? Meer dan hij meer. bijvoorbeeld een bischop te Sure die daarna kwam? Ja, vond ik een beetje op zichzelf. Ja. Theo Verbrugge hoorde deze reacties in Den Bosch. Gerard Klaassen, collega van de KRO, kenner van de katholieke kerk... en alle bischoppen, ja. mag ik het zo zeggen. <laughs> Bijna allemaal, in ieder geval in Nederland. Welkom. Uh, ja, dat hij met de tijd meeging. Dat hoor je ook niet over iedere bisschop gezegd worden. Ja, Maar vergeet niet dat bisschop Jan Blauze was een bisschop die van het begin tot het einde... het Tweede Vaticaanse Concilie heeft meegemaakt. En dat is voor hem altijd euforisch gebleven. Hij zegt ook zelfs dat hij daardoor is veranderd. En dat hij ook geprobeerd heeft met andere bisschoppen... veranderingen in de katholieke kerk te brengen. Laat ik een voorbeeld noemen... Uh, het vraagstuk, zoals ze toen heette, van de gehuwde priesters. Hij heeft in het Wisdom Den Bosch... wat de, de meeste priesters bevatten in die tijd... Uh, een heleboel priesters zien uittreden. Die wilden helemaal niet uit die kerk... en die heeft hij moeten begeleiden van priester naar pastoraal werker... zodat ze hun huwelijk konden behouden. Ja, dat kan je modern noemen. Ja, en hoe werd dat door Rome uiteindelijk? Hij, hij had wel andere bischoppen met wie hij uh, dat, dat aanging, maar hoe werd dat door de allerhoogste kringen in, in, in Rome geaccepteerd? Nou, uh, bisschop Jan Bluijzer heeft... Uh, een monitoom gekregen van Rome, dat wil zeggen een klacht in het Bistom Breda-Dembos, eh, eh, als ik dat eh, goed zeggen, het bisdom Dembos, had je brievenbus katholieken en dat waren dus katholieken die bij elke beweging van de bisschop die hij niet beviel een brief schreven naar Rome en dan werd hij gewaarschuwd door Rome: wil je dat niet doen? Hij is een aantal keren is hij ook naar Rome gemoeten om ter verantwoording eh, te, te, te gebracht te worden en zo, maar. Jan Bluijzen was een hele laconieke man... Die, uh, die trok zich niet al te gek veel aan van wat Rome zei... terwijl hij een uitgesproken katholiek was. En hij mocht ook wel blijven tot, tot Ter Schuren kwam. Hij is niet vervangen door Ter Schuren. Nou, door hij had uh, gezondheidsproblemen. Hij heeft, uh, wonderlijk om te zeggen... bisschop Jan Ter Schuren, heel lang overleefd. Is op de schuur is een jaartje of tien geleden overleden. En Jan Luijssen is in 1984 gestopt. En heeft er dus nog. Uh, nou, 30 jaar uitgehouden. 30 jaar volgehouden, ja. ja. En dat waren ook echt gezondheidsredenen. Dat ja. was niet een politieke beslissing stiekem nee. vanuit nee, nee, Rome. Nee nee, nee, nee, nee. Hij was wel blij dat hij er vanaf was hoor. Dat uh, was natuurlijk een moeilijke zaak hè, met uh, dat pastoraal concilie. En later die bijzondere synode over de Nederlandse katholieke kerk in Rome met de paus. De paus, die hem ooit eens in um, Rome, toen ze alle twee nog priesterstudent waren, uh, jong en onbedorven noemde. <laughs> en uh, toen hij eenmaal paus was zei Jan Bluijsen mij, toen herinnerde de paus eh, Bluijsen aan die opmerking van hem. Toen zei hij, ik dat u mij kan herinneren. Dat bleek dus zo. Ja. ja, want hij werd op zijn 35ste al bischop. Ja. Uh, jong hè? 34ste 34, 34, zelfs. Ja. Waar had hij dat toen aan te danken, aan, aan die onbedorvenheid? Nou, ik denk, je kan niet zeggen dat het een priester was die echt in het model liep van uh, de hulwebischop. Uh, hij had er totaal niet op gerekend. Eén van de dingen die een rol speelde, was dat hij in Rome gestudeerd had. En in die tijd als je niet in Rome gestudeerd had, dan werd je geen bischop. En um, dat had hij dus. Dus hij viel een beetje in het oog. En zijn voorganger, bischop uh, Willem Bekkers... die um, was ook een favoriet van hem, heeft er ook aan toe bijgedragen. En wanneer... Ik begrijp dat jij hem kort geleden voor het laatst gesproken hebt. Ik heb hem luisterd. drie of vier dagen geleden voor het laatst telefonisch gesproken, ja. ja, ja, ja. Um, ik had ook best nog wel wat contact met hem. Uh, we zouden een afspraak maken, maar... Zijn gezondheid op dat moment liet het niet toe om die afspraak ook echt in te vullen. Maar hij was heel, heel belangstellend. Hij zei ook altijd Gerard en zo, <laughs> hoe gaat het met je? En uh, heel ontspannen, Brabants. Ik vond het een ontzettend aardige buitengewoon een bemiddelijke man. En echt altijd katholiek gebleven, ja. ook uh, bij wat er allemaal de afgelopen jaren is gebeurd. Oh ja, ik heb hem ooit wel eens een keer een interview gevraagd... Waarom, ben je toch, waarom bent u toch katholiek en waarom niet protestant? Toen zeiden hij, ja, ik ben in een katholiek gezin geboren... maar vindt u het katholieke geloof dan ook het beste geloof? Of een beter geloof? Ja, ik vind het katholieke geloof voor mij het beste geloof. En daar is hij altijd bij gebleven. Ja. Gerard Klaas, dank voor jouw herinneringen aan okay. deze bisschop uit Dempels. Dan voetbal. Vitesse speelt namelijk vanavond in de voorronde van de Europa League. tegen een Roemeense club, FC Petrolul. Vorige week eindigde de eerste wedstrijd uh, in een 1-1 gelijkspel. Frank Wilhard, goedenavond. Goedenavond. Ja, dus dat is nog even doorpezen vanavond voor Vitesse. Hoe, hoe liggen de kansen wat jou betreft? Nou, je zou 50-50 uh, kunnen zeggen. 1-1 in een uitwedstrijd is natuurlijk goed vanwege uh, 1 niet verliezen, 2 een uitdoopend maken. Maar uh, Petrolol was in Roemenië wel uh, de betere ploeg van de twee. Dus het is nog niet gezegd dat Vitesse dat zomaar eventjes gaat, uh, gaat oplossen. En je mag ervan uitgaan dat uh, onder leiding van Peter Bosch Vitesse vanavond volop de aanval zal gaan... om dat zo snel mogelijk wel voor elkaar te krijgen. Ja, want dat uit, uit doelpunt 0-0 zou genoeg zijn. Maar daar durft de trainer het niet op, uh, op aan te laten komen. Zijn wijsheid is, en dat is niet heel erg dom van hem gedacht. Als je het erop laat aankomen, gaat het meestal mis. En dat heeft hij eigenlijk wel goed gezien. En wat is jouw indruk van Vitesse zo aan het start van in ieder geval het, het nieuwe Nederlandse seizoen? Nee, ze gaan wat anders gaan voetballen. De invloed van Peter Bos is wel uh, duidelijk zichtbaar. Hij wil uh, meer het initiatief hebben, ook als uh, Vitesse de bal niet heeft. En waar ze vorig jaar nog uh, voornamelijk uh, reactievoetbal speelden. Die wedstrijden waren veel minder leuk om naar te kijken. En uh, ja, je mag dit jaar verwachten dat je als je vitesse vindt, bent... dat er in Gelre wel het een en ander te zien valt. Dat je alles gaat winnen met dikke cijfers... Daar moet je niet op rekenen, maar dat er zo links-rechts een flink aantal doelpunten gaan vallen, daar mag je dan weer wel op rekenen. Peter Bos was de trainer van Herakles vorig jaar. En daar hebben we regelmatig heerlijke wedstrijden gezien die Heracles lang niet allemaal gewonnen heeft. Maar uh, Heracles kregen wel een uitstekende naam door. Goed, hopelijk vanavond voor hem dan ook uh, meer doelpunten tegen de Roemeense club. Uh, vanaf 8 uur, hè, dan begint de wedstrijd. 8 uur beginnen ze, ja. En ook te volgen uiteraard op Radio 1. Dankjewel, je wel, Franke Wielaert. Dan uh, zit het Radio 1 snel erop voor deze avond. En dat betekent dat de WNL zomeravondspit straks doorgaat. Kasper Kooi, uh, vanuit allerlei pretparken, mooie vakantiebestemmingen... horen we jou deze week. Waar zit je nu? Nou, vandaag sluiten wij de Sneekweek af, want daar zijn wij vandaag. We zijn in Sneek in uh, Friesland met de burgemeester Hajo Apotheker. We staan bij de kermis. En hier op de kermis heb je een attractie, lucella zo'n eng ding. Dat heet de mag 5. Die gaat op... Snel, dit ding is hoog en je gaat hard op zijn kop. Burgemeester, bent u er al in geweest? Ik ben er niet in geweest, nee, maar ik geweest? weet wel dat het een leuke kermis is. Wel een leuke kermis, ja. goed. En zometeen sluiten wij de sneekwerk af. Gaan we doen. Hier op Radio 1, zomeravondspits van WNL, naar het nieuws. 50 dagen gratis leasen. 50 dagen gratis leasen.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 Nederland heeft een schikking getroffen met tien weduwen van wie de mannen in 1947 door Nederlandse militairen op Zuidse Lebes, het huidige Sulawesi, zijn doodgeschoten. De vrouwen krijgen ieder een compensatie van 20.000 euro en de Nederlandse ambassadeur zal openbaar excuses aanbieden namens de staat. Vrachtwagenchauffeurs voeren vanmiddag actie op de A12 tussen Utrecht en Den Haag. Zes vrachtwagens rijden naast elkaar met een snelheid van 60 km per uur.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 In combinatie met weinig wind gaat het vooral land flink afkoelen, tot rond 9 graden in het oosten. En lokaal ontstaat er ook een mistbank, of het wordt wat nevelig. Morgen wordt het 20 tot 23 graden. Het is wisselend bewolkt en er is ook kans op een bui, met name in het noorden en oosten van ons land. De wind komt uit een zuidwestelijke richting, is boven land zwak tot matig van kracht. Aan zee en ook op het IJsselmeer staat er soms een vrij krachtige wind, windkracht 5. Het weekend verloopt overwegend droog met geregeld zon. En de middagstemperatuur schommelt dan rond 21 graden. Na het weekend neemt de buienkans wat toe en dan wordt het tijdelijk ook iets koeder. Aan WB Verkeersinformatie. Er staan nog files op de A2. Luik richting Maastricht. Voor Maastricht-Randwijk 2 kilometer. Een kapotte vrachtwagen op de A4. De Naag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Dorp, 4 kilometer. De rechter reishok is dicht. En door de werkzaamheden op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Hoek en Breda-Noord 4 kilometer. Let op! Kinderen hebben altijd prijs. Dit is Radio 1. WNL Zomeravondspits. Deze zomer elke dag vanaf een andere locatie in Nederland. Kasper Kooi, waar sta je vandaag? Vandaag, vandaag ben ik in Sneek. Nee, niet van dat spelletje op je mobiele telefoon, nee. Ik ben in... Snits. Snit. Ja, ja, dat is collecties. En hier eindigt vandaag zo'n beetje de Sneekweek. Meneer, kunt u deze randstedeling even uitleggen wat er zo leuk is aan de Sneekweek? Ik, uh, ik heb geen idee, ik ben een oosteling, ik ben bezoek hier. Ook al? Ja, ik wilde gewoon even kijken wat het is. Ik had wat, uh, wat meer water en schepen en toestanden verwacht, maar... Ja, want waar komen we terecht? Kermis, hè? Hé, hey. ja... De kermis? Ja, de kermis. Ja, super. Nieuw Lucky Ducky. Het nieuwste spel voor jong en oud. Een stukje geschiedenis misschien? Sneek kreeg vanaf de 13e eeuw diverse stadsrechten... die in 1456 officieel werden vastgelegd. En Sneek werd daarmee één van de Friese elf steden. En wie is erbij? Hajo Apperteken. Dat weet u goed. Ja. En hij is de burgemeester. U kunt de prijs niet missen met eentjes vissen. Goedenavond, we zijn bezig met onze tour door Nederland. Gisteren in Emmen bij het Dierenpark en vandaag dus in Sneek aan het einde van de Sneekweek. En goedenavond zeg ik ook tegen de burgemeester. En ik moet zeggen dat u burgemeester bent van Zuidwest Friesland, want zo heet de gemeente sinds 2011. Zo heet de gemeente, ja. Grote ja. fusiegemeente met zes van de Friese L-steden, waaronder Sneek en Bolzwart. Hele mooie gemeente. Onze tour volg je on-air via de radio, Radio 1 en online via Twitter, het avondspits BNL. En als je dat laatste doet, dan zie je in een van de laatste posts uh, dat we vlakbij de kermers staan met allerlei enge attracties. U zat niet in de Mach 5, wel in het spookhuis geweest? Nee, ik, ik ben nergens in geweest, ik heb het ontzettend druk gehad, maar ik weet van mijn familie dat ze het een ontzettend gezellige kermis vonden. En het spookhuis scheen niet heel erg eng te zijn hoor, las ik net op Twitter. Nou, dan ja. gaan we dat misschien nog doen. Misschien gaan we dat zo meteen doen. De Sneekweek. Ik dacht dat het ging om, uh, om zeilen. Maar mensen komen hier ook voor heel wat anders. Hè? Ja, Sneekweek is twee dingen. Dat is het grootste zeilevenement uh, van Europa. Met 900 deelnemers. Met 40 klassen op het meer. Sneekermeer, zeer bekend. En de relatie met de stad, dat is de, de Sneekweek qua podia, muziek feest. Zes dagen lang gemiddeld 30.000 mensen extra in een stad die zelf 35.000 inwoners telt. Dus laten we zeggen zes keer elke avond dat het Vitesse stadion volgepakt helemaal leeg loopt en daar een compacte binnenstad naar allerlei podia gaat. Daar dance en house en, en, en Hollandstalig en allerlei muziek geniet en een biertje pakt en elkaar ja, op het sportcarnaval van het noorden tegenkomt. Ja het is duidelijk feest hier. Absoluut. En het is ook een geslaagde hebben nou, Een hele grote happening. Landelijk bekend. Het trekt uh, 30.000 bezoekers per dag, heb ik me laten vertellen. Dus, uh, nou, met dit weer en met die zeilwest een groot evenement. Ja, we staan hier bij de kermers. Je zou haast vergeten dat er ook gezeld wordt. Ja, er nou, wordt wel gezeld. tot en met, met zaterdag dachten. Maar ik denk dat er op stad, op stad nu niet veel mensen zijn allemaal in de stad. Dat is, uh, woensdag, dat is uh, echt een hartstikke dag. Ja. Dan is uh, de stad meestal uh, behoorlijk druk bezet. Maar uh, het was gisteren slecht weer. Hè? Dus, uh... Maar het gaat nog wel om het zeilen. Het gaat... Nou, en het feesten natuurlijk. S'avonds in de stad. Maar dat uh, heb je wel gezien, denk ik. De uh, terrasjes zijn bom en bom vol een stukje muziek. Het is in, uh, in de stad natuurlijk beter gezellig. Een lekker gevoel. <laughs> feesten... Ja, gezellig zweertje, Ja, nee hoor. Hartstikke leuk. Nou, voor ons is even met de kinderen gezellig even naar de stad. Verder niks. Uh, we, we zijn qua leeftijd uh, de boel ontsprongen om uh, als deelnemer nog uh, mee te gaan met de Sneekweek. Mijn vrouw en ik zijn beide, denk ik, allebei uh, 15 jaar uh, actief al deelnemer geweest aan de Sneekweek. Dus, uh, dan heeft het over zeilen. Ja, ja, ja. ja. Uh, nou, ja onder andere. Ja, ja. Onder andere, wat nog meer dan? Uh, gezellig feesten en uh, bier drinken. Ja, daar gaat het om burgemeester Haio-Apotheker. Hoeveel bezoekers heeft u gehad? 6 keer 30.000. Gemiddeld. Gemiddeld. Dus een kleine 200.000 mensen die hier de stad qua vertier zijn komen bezoeken. En die ook wel of niet een stukje sneekweek qua zijde maar gaan Maar is dit meepakken. nog steeds een schatting of is het nee, inderdaad dit, zoveel? Nee, we tellen ze natuurlijk niet per kop. Maar ik nee. weet natuurlijk de afgelopen vier jaar. Ik zit hier inmiddels vier jaar. Met de horeca gesproken vandaag allerlei korte evaluatiegesprekjes gehad. Je merkt het aan de politie. Daar heb ik mee gesproken van wat zijn jullie indrukken. Ja. Gezellig druk, zeer beheersbaar. Maar wel veruit het grootste zomerevenement in Friesland. De officiële hoofdstad kent u, dat is het prachtige Leeuwarden. Maar wij zijn de zomerhoofdstad van Friesland. Met ja. scoetjesielen en sneekweek. En de binnenstad, een onverslaanbaar product. Ja, gisteravond ben ik met de crew en er even de stad in geweest. Als, als randstedeling keek ik mijn ogen uit hoe u feestviert hier. Ja, ik verbaas me over die constatering. Want het is gewoon echt feestvieren. Maar misschien dat u zich verbaast dat wij een fantastische schakeling hebben van al die muziekpodia... met gezellige binnenstadstraten, ja. met een geweldige logistiek en verwijzingen dat je nooit denkt, hé, hey, hier is het te druk, waar zou ik nou naartoe gaan? Het loopt allemaal echt als een trein. Dat hebben we de afgelopen vier jaar ontzettend mooi doorontwikkeld. En, dat ja. is een goed en ook gehoor. geen vervelend sfeertje, dat heb je nou wel eens als er alcohol in het spel is? Ja, en dat, ik denk dat dat vooral komt dat je die podia precies goed op elkaar afstemt. Je hebt nooit het idee, nu zit ik in het gedrang, dan ga ik vervelend doen... dan ga ik met bier gooien, want dan is er wel of sociale controle... Of je denkt, hé, hey, dat is nu dat muziek wat ik leuk vind. Ik ga nu even naar dat Dweilorkest. Want daar staan weer uh, 500 mensen gezellig te doen. Dus je hoeft niemand aan te stoten. De sfeer en de gezelligheid geven de doorslag. Waardoor er weinig gedoe is. Even wat anders. Um, hoeveel geld zit er in uw portemonnee? Nu? ja. Ik heb uh, geld om nu naar de afsluitende prijsuitreiking van de Sneekweek naar de zeilers te gaan. Ja. Ja. En hoeveel is dat? Het nou, is 148 euro. 148 euro? dat ga ik euro. niet allemaal besteden vanavond. Nee, nee, nee, nee, ja, want uh, Friese zijn uh, zuinige mensen natuurlijk. Ja, nou, in Groningers, en dat ben ik van oorsprong. Ja. Helemaal, ja. ja. <laughs> uh, merkt u dat u minder geld overhoudt? Nou, u begrijpt dat ik ook begrijp waar u het nou over hebt. Natuurlijk is het zo dat ik ook zie in deze stad dat de bestedingen. De horeca heeft het vandaag ook gezegd. We hebben wel een fantastische sfeer gehad. We hebben heel erg veel mensen over de vloer gehad... in onze prachtige bruisende binnenstad. Maar de bestedingen, dat is nog iets anders. Ja, mensen nemen hun eigen brood het, mee. Nou ja, of zelfs hun eigen drank. Dus er ja. is een prijskwaliteit... Uh, dilemma dat ja, een pilsje kan wel 2 euro kosten. Maar als je 18 bent en je moet je eerste baan nog hebben, en je hebt wat zakgeld en je hebt je vakantiegeld, ja, dan is zes avonden, feestvieren in de mooiste stad van Friesland, is toch duur. Ja. Dus dat zit een spanningsveld. En thuis lekker indrinken van tevoren. Nou ja, dat, dat zien we in heel Nederland en dat gebeurt hier ook een beetje. Maar ik ben toch blij dat de algehele conclusie dat dit zeer beheersbaar is. Ik heb gezegd, wij gaan hier geen afgesloten toestand van maken. De stad is van iedereen, van alle koopkrachten, ook van jeugd. Dus we gaan niet de boel temperen, maar we gaan wel zeggen: gaan nou we op een verstandige manier samen dat feest vieren. En zorg op een hele redelijke manier dat je indringt. En gaan daarna normaal ook. De horeca die voor dat goede muziek zorgt, die voor die goede podia zorgt... ga ook daar je bestedingen hebben. Ja, het was het nieuws dat mij vandaag opviel. De inflatie is gestegen naar ruim 3% vorige maand. Dat zijn cijfers van het CBS van vanochtend. Ja, merk je thuis dat nou ook of, of heb je er helemaal geen last van? Laat het even weten via Twitter. Het avondspits Misschien komt je tweet zo meteen wel op de radio. Deze mevrouw hier in Sneek die vindt de levensmiddelen duurder geworden. Als ik in de winkel ben, denk ik oh, dat is ook weer duurder geworden. Maar ik weet niet precies welk product... Dus het bonnetje van de kassa bij de, bij de supermarkt die is, is hoger uitgevallen. Ja. Vroeger had je een hele, uh, een hele wagen voor en nu heb je een huivenwagen voor, voor 70 geld. Voor hetzelfde geld, ja. ja. En wat doet u daar dan aan? Let u een beetje op wat u koopt? Ja, eigenlijk, eigenlijk houden we niet zoveel rekening mee. We leven gewoon verder. En eigenlijk wat alles duurder, maar ja, eten, drinken moet je toch. Soms, uh, ja, luxere dingen houden je wel een beetje rekening mee, nou, dan minder kleding en die dingen dan. Bij de pinautomaat in Sneek, net gepint? Ja, klopt. Ik heb nu 70, 70 gepint. 70 euro? Ja. Want alles wordt wel duurder, hè? Ik heb een vrouw die alles uitgeeft, dus ik merk nergens wat van. Goeiedag. Huizen aan het kijken? Hebben nee, we ja, daar hebben we geen geld voor. Waarom niet? Ja, als ik het geld had, dan zou ik een huis kopen. Maar heb ik niet. Huizen zijn zo'n beetje het enige wat goedkoper is geworden de afgelopen tijd. Ja, maar ja, er zijn nog altijd mensen die geen huis kunnen kopen. Zoals u? Ja, zoals ik. Ja. U, u merkt het in de portemonnee dat het uh, wat moeilijker gaat? Zeer zeker, ja. Waaraan merkt u dan, dan het meest? Uh, aan uh, kosten die je niet meer terugkrijgt, bijvoorbeeld voor het ziekenhuis. Mijn man die, uh, die is gewoon niet ziek. Dus, uh, en vroeger kreeg je dan nog wel de reiskosten terug of parkeerkosten. en Dat krijg je allemaal niet meer terug. Belasting. En als je dan één keer in de drie weken naar het ziekenhuis moet, dan gaat het aardig in de papieren zitten. Ja. En niet iedere AOW heeft dat meer. Oh. He? Ja, u kunt dus geen huis kopen. Tegelijkertijd, de huurprijzen zijn ook enorm gestegen. Ja, komt... je betaalt, als je ziet wat onze bewoners die een jaar eerder kwamen... die betaalden toch wel veel minder dan dat wij dat doen. Hoezo minder? Nou, die zijn er eerder in gekomen voordat de huurprijzen zo ontzettend omhoog zijn gegaan. Dus dat merk je wel. En dan is er ook nog de telefoonrekening. Ook die valt de laatste tijd hoger uit. Heb jij dat ook wel eens gehad? Ja, ik wel een keer. Toen was ik 30 euro overheen. Hoe kan dat? Ja, te veel smsen met wie dan? <laughs> mijn vriendinnen. Toen waren mijn ouders boos. Maar ik moest het zelf betalen. Hai, apotheker. Burgemeester van de gemeente Zuidwest-Friesland... waar Sneek onder valt. Hoe zit die eigenlijk met de huizenprijzen? Nou, die zijn ook uh, licht gedaald. Maar die waren natuurlijk niet op het Nederlandse gemiddelde. Maar het is wel zo dat het zuiden van Friesland... en vooral dit watersportgebied, Zuidwest-Friesland... heeft gemiddeld toch binnen ons gebied de hoogste prijzen. En nou ja, nu hebben we dan het punt van uh, lasten, inflatie... Kijk, ik denk heel simpel, in een tijd waarin je samen die economie in Nederland en in Europa weer wat op wilt krikken, is het ontzettend jammer dat we nu en inflatie, en lastenverhoging, en bezuinigingen, ja. en je zult maar studerende kinderen hebben, hogere kamerprijzen, alles opgeteld, wordt het voor een gemiddeld gezin toch moeilijk. Ja, en, dat, en kunt u daar wat aan doen? Daar kunnen wij als gemeente rechtstreeks heel weinig aan doen, behalve onze tarieven zelf ja. niet verhogen of amper verhogen. En dat doen we ook. We zitten in het rijtje 4 goedkoopste gemeenten van Noord-Nederland. Maar dat is niet de echte discussie. De echte discussie is, is dit een krachtige economie? Kan je als stad, als volwaardige stad met alle voorzieningen... met je ROC, een middelbaar beroepsonderwijs met 2500 leerlingen... met een theater, met een ziekenhuis... waar veel mensen nodig zijn qua zorg, met heel veel zorginstellingen... hoe kan je, ondanks de bezuinigingen, toch die jeugd dat perspectief geven die opleidingen daar aan het afronden zijn. Ja. Van, jij hebt zorg gedaan, jij kan een baan in het ziekenhuis krijgen. Want tegelijkertijd, de werkgelegenheid neemt hier ook af. Wij zijn een gemeente van 83.000 inwoners en met 30.000 banen. Ik ben er heel trots op dat de afgelopen vier jaar er nog steeds 30.000 banen zijn. Want ja. dat is een uitzondering. Gemiddeld loopt het terug. Maar vergeleken we met werkloosheid jaar... toenemen. Ja, maar vergeleken met vorig jaar is het aantal WW-aanvragen met 22% gestegen. Precies. Mensen die dus rechtstreeks werkloos zijn, komen eerst in de WW. En zelf zien we dat na je WW-periode. waarin men normaal gesproken binnen twee jaar vaak al weer een, toch weer een baan had gevonden. Dat dat nu minder vaak zo is dat ze nu toch uiteindelijk in de bijstand terechtkomen. En ja. dan op de gemeentekast zijn aangewezen. En ja. wij dus met onze sociaal werkbedrijf allerlei projecten organiseren... om de mensen toch die werkervaring en die toetreding tot de arbeidsmarkt ja, lukt dat? te laten houden. Lukt dat? Dat is een heel mooi experiment van ons sociale werkvoorzieningsbedrijf... die de eerste resultaten zijn zeer hopgevend. We hebben zeer rechtstreekse contacten met de vele bedrijven die we in onze gemeente hebben. Daar vinden de stages plaats en er zijn al een eerste aantal van 30 mensen die bij die bedrijven ook gelukkig ook een baan hebben gevonden. Ja, En als het niet lukt, dan moeten die mensen maar vrijwilligerswerk doen, toch? Nou, dat is gemakkelijk gezegd. Het gaat mij erom dat een mens zich zelfbewust moet voelen... dat hij moet denken, ik lever een bijdrage. Dus als het dan geen betaalde baan is, of kan zijn, of tijdelijk niet kan zijn... ja, dan ben ik voor het stimuleren van vrijwilligerswerk. Ja. De werkloosheid die merk je hier ook op straat? Overal zijn er jongeren werkloos. Veel vrienden en vriendinnen die thuis op de bank zitten? Onder andere... Wat voor werk doe jij? Uh, schoonmaakwerk. Schoonmaakwerk? Ja. Schoonmaakster ben je? Ik ben schoonmaakster, ja. Is dat uh, werk wat je heel graag zou willen doen? Nee, niet de hele tijd. Niet levenslang. Nee, wat is je ambitie? Nou, bijvoorbeeld met uh, supermarkt, kledingwinkel of kinderopvang. Maar waarom doe je dat dan niet? Nou, ik ben net afgestudeerd, dus uh, vandaar. Ja, het is moeilijk om een baan te vinden dus? Het is heel moeilijk om uh, werk te vinden. En dat is moeilijk omdat je in Sneek woont? Dat niet alleen. Er zijn uh, meer vriendinnen van mij, die zijn ook allemaal werkloos. Die zijn net ook al uh, afgestudeerd. Maar die kunnen ook helemaal geen werk vinden. En dus veel solliciteren? Ja, onder andere heel veel solliciteren en kijken of je ergens te werk kan. Ik werk als, uh, op een uh, vul, uh, afvalverbranding in uh, Amsterdam. Helemaal in Amsterdam? Ja, ja, ja. Ik, ik, Kunt u niet uh, beter een baan wees. zoeken hier in de omgeving? Uh, nou ja, er is hier toch, uh, hey, je ziet toch dat alles uh, wat geconcentreerd op, uh, op de rand staat. En dat is dan wel eens een beetje jammer. Ik zit in uh, procestechniek. En uh, ja, daar is in Friesland niet zoveel uh, in, in, in te vinden. Ik kom, ik kom zelf van de vaart af. Dus uh, ja, ik ben wel gewend om te reizen en uh, het werk elders te zoeken. En dat is soms wel jammer. Heeft u het eens geprobeerd om een baan hier in de omgeving te vinden? Nee, maar ik, ik zie het wel omheen En uh, ja, dat zijn toch... Uh, ik vind het niet uitdagende banen. Ze zouden hier wat meer moeten... Uh, ja, het moet meer gesubsidieerd worden, denk ik, om eerst hier bedrijven op te starten. In ieder geval uh, niet alles concentreren rond de Randstad. Er zijn heel veel bedrijven die daar zitten, die daar niet per se hoeven te zitten. Voor een vliegveld of uh, de infrastructuur. Dat kan net zo goed hier. Burgemeester Apotheker haal die grote bedrijven toch deze kant op. Nou, we hebben veel grote bedrijven. We hebben hier bijvoorbeeld bedrijven die water- en, en, en waterzuiveringsinstallaties maken voor Noord-Afrikaanse landen... waar ze met de riolering en de, en de gezondheid nu voor het eerst pas beginnen met techniek. En we hebben hier de metaalbouw, die de jachthavens uh, en, de, en de jachtbouw en de, en de recreatievaart. Wij maken de boten zelf die wij daarna gaan verhuren... Ja. Tijdelijk hebben wij nu met z'n allen te maken met een conjunctuurdip. Daar moeten we met z'n allen doorheen. Maar op zichzelf is de Friese economie. We hebben in Workum onlangs de grootste kaasverwerkingsfabriek van Friesland Campina geopend. Dus de melkveehouderij is hier sterk. De recreatie is sterk. De scheepsbouw en de machinebouw is sterk. En wij moeten niet alleen zeggen dat wij de fabrieken vanuit de Randstad hier naartoe krijgen. Maar wat we wel zouden kunnen doen is nadenken waar ging tien jaar geleden die baan ook alweer naartoe. Is het nog steeds zo dat China interessant is? Is het nog steeds zo dat Polen interessant is? Of moeten wij een reinventing industry met z'n allen gaan bedenken? Met andere woorden, wij zijn nog steeds een land... die goed industrieel kunnen produceren. Ja. Daar dus, hebben wij traditie dus, in. Dus de Randstad is de concurrentie niet, uh, China is de concurrentie. Ja, de concurrentie van, uh, van is de wereld. Want ja. wij zijn een duur West-Europees land geworden. Daarom vind ik die inflatie ook zo jammer. Net op het punt dat je een inhaalslag van terugveroveren van verloren gegaan terrein moet doen... zouden we in principe met een loonstijging kunnen krijgen. Ja. Daar moeten we met z'n allen zeer verstandig mee omgaan. Beter is het om een paar jaar even tanden op elkaar door te bijten. Um, een andere oplossing is de blauwe economie. Dat is wat ik net noemde. Dat is bij ons het complex van water, watertechnologie... jachtbouw, uh, waterrecreatie, toerisme als zodanig... IJsselmeerkust, watersteden, sneek... Grote jachtcentra. Ja. Dus dat is, noemen wij blauwe economie. Bij, het is uitgerekend dat het hele complex van watersport en watersportindustrie... want nogmaals, wij maken de jachtboten ook zelf. En hem en een heeg. Dat is een, voor Noord-Nederland een topsector. Ja. En die willen wij uitbouwen. Ik, ik had even gegoogeld op blauwe economie. daar kreeg je een zin als het is de manier waarop de natuur functioneert... en dat dan te vertalen naar economie. Maar als wij een concept bedenken, en de encyclopedie is al twee jaar eerder... Ja, dan is dat het oude begrip. O, Dit is de nieuwe, blauwe, is de nieuwe economie. blauwe economie. Dit is blue industry. Wij hebben daar een, eigenlijk een prachtige drieslag voor. Wij zeggen, blue leisure, blue living, blue industry. En u heeft niks blauws aan vandaag. Ik heb een donkerblauwe broek. Een, een, blauwe, broek, een blauwe broek, ik zie hem inderdaad. Ja. We zijn hier in Sneek bij de afsluiting van de Sneekweek, de kermis hier om de hoek. Ik vroeg vandaag aan wat mensen op straat, wat zou u doen als u burgemeester was? En deze meneer, nou die had wel een idee. Uh, dat zou ik voor de terresten iets duidelijker maken. Wat is er onduidelijk hier dan? Nou, voor het, uh, ik parkeer achter ergens en dan moet je maar even gaan kijken waar moet je naartoe. Uh, voor de rest uh, eerste indruk, kermis, nou, voor mij wat minder. Dus we gaan nu naar het centrum. Maar de weg naar het centrum, weet u wel weer te vinden. Nou ja, ik meen daar. Ik zag daar de staatsbord staan. Dus, uh... Bordjes, die moeten er komen. Ja, iets meer voor de trest. Ja, er is een tekort aan bordjes. Ja, ze zeggen in Nederland altijd, we hebben te veel bordjes. <laughs> maar wij hebben in ieder geval een heel helder en goedkoop en betaalbaar parkeerbeleid. Want je kunt hier op 2000 plaatsen, op vier plekken... Aan de rand van de binnenstad voor 2 euro een hele dag parkeren. En dan mag je net zo lang in die mooie stad Maar neem wel even een navigatiesysteem mee. Want anders en da, dan, en dan ga je de weg gewoon niet. heel lekker, natuurlijk je gevoel volgen. En dan denk je: ik ben nu aan de rand van de binnenstad. Ik kom nu in, in, in, in, een, in een prachtige Hoofdwinkelstraat. En dan zie je al die cafés en terrassen. En dan kan het niet mis. Dan ben je in het centrum van Sneek. Oké, okay, de volgende. Deze jongeman heeft uh, ook een goed idee voor u. Nou, uh, grote centrum. Leukere winkels, niet allemaal van die kledingwinkels en zo. En uh, ja, dat een beetje, denk ik. Is het centrum te klein? Ja, voor een uh, stad als sneek wel. Nou, doe dat we dan. Ja, het is nu juist zo dat de winkelstand en sneek, dat is niet alleen voor die gemeente van ons, van ruim 80.000 inwoners. Wij zijn de tweede koopstad van Friesland... Ja. voor een gebied van 150.000 inwoners. Dus het is algemeen statistisch bewezen... hier is ontzettend veel goede, gezonde vloeroppervlakte. Alleen, het zijn vaak mooie, kleinschalige of middelgrote familiebedrijven... die samen in zo'n hoofdstraat en aan zo'n plein een heel mooi geheel vormen. En dan lijkt het alsof je daar niet de grote shoppingmalls hebt... zoals je die misschien in nieuwe steden gewend bent. Maar een historische stad... Met een cultuurhistorische achtergrond, met een waterpoort. Die heeft ook zo'n type binnenstad. Dat is de kracht van de Nederlandse oude steden. Ja. Die koesteren wij. En, en moet die stad niet uitgebreid worden, het centrum? Wij hebben het centrum, gaan we op de hoekpunten versterken. Je ziet dat hier. Aan de zuidkant van de binnenstad, vlak bij de waterpoort. Nieuwe parkeergarage, 550 plaatsen. Een supermarktcentrum, waardoor je die dingen niet in de binnenstad hoeft te kopen, maar snel met je auto terug naar huis kunt. Dus Sneek heeft dat de afgelopen jaar alles aan gedaan om de randen, de bereikbaarheid en de aantrekkelijkheid te vergroten. Maar de kern van de binnenstad, zoals wij hier zeggen... smoek en veelzijdig, gezellig en veel, om dat te behouden. Deze meneer had ook een vooruitstrevend idee. Nou, daar ben ik heel, heel, heel kort in. Ik zou het bij willen voegen en daar een leuke stad van maken. Maar u raden waar wij vandaan komen. Uit Leeuwarden. Hebben wij ook eens, wij ook eens een winnend Nou, zo'n slecht idee is dat toch niet? Ja, ik ik ik snap de frustratie van Leeuwarden, want toen ik toen ik burgemeester van Leeuwarden was... en in 1998 meemaakte... dat het de eerste en tot nu toe ook de laatste keer was... dat Leeuwarden het scoetsiesielen won. Dan begrijp ik de opmerking van deze meneer. En we zijn nu in de zomer... hoofdstad van Friesland. Maar mijn warme gevoelens naar Leeuwarden... die zal ik niet onder stoel of banken steken. Ja. Over, twee, over tien dagen speelt Kambuur tegen Groningen... en dan hoop ik dat Kambuur wint. Oh, oké, okay, dat toch weer wel. Um, nou, maar u, u weet ook wat samenvoeg is, hè? Want dit is ook een ja. samengevoegd... Uh, Leeuwarden is zelf bezig met buurgemeenten... om daar een ook een mooie sterke gemeente van te maken. Wij hebben het proces hier bijna afgerond. Er zijn nog twintig dorpen die gezegd hebben... wij willen graag naar die sterke zuidwestgemeente. En dat zal in de komende jaren gebeuren. En dan zijn wij een gemeente van bijna 90.000 inwoners. En dan is het wat ons betreft een mooi, sterk, krachtig geheel. We moeten Sneek eventjes verlaten... want we moeten naar WNL-verslaggever Wieger Hemmer... want hij is ook op pad. Wieger, waar ben jij vandaag? Goedenavond, Kasper, vanuit Utrecht. Hier was ik vandaag, precies in het centrum van de stad... op de Neude... Op bezoek bij nu nog een kleine, maar een steeds groter wordende krachtbron van onze Nederlandse economie. Joost van Dongen, gaat het goed? Ja, zeker. Deze game is uh, al een jaar uit, maar er zijn nog steeds enorm veel mensen die hem spelen. En, uh, we, hebben, we verkopen nog heel veel exemplaren, dat is heel erg leuk. Dus we maken telkens uitbreidingen ervoor ook. Nederland is hier goed in. Waarin precies? Creatieve games maken. De gamesindustrie hier in Nederland komt heel erg uit de kunstacademies voort... En Volgens hier je. in Utrecht, Hogeschool Utrecht. Ja, inderdaad. En dat, dat zie je terug in de instellingen hier. Dat er veel vernieuwende dingen gedaan worden. Natuurlijk ontzettend veel computerschermen. Daar verderop, wat mensen aan het lunchen. Uh, die eerste indruk, het gaat hier heel erg relaxed aan toe. Ja, zeker. Het is hier eerder een uh, kinderspeeltuin dan een uh, kantoor. Ja, zo wat zie betreft. je het ook. Ja, zeker. Er wordt hier heel veel gehouden en heel veel grappig gemaakt. En uh, als mensen coole posters hebben of zo, dan nemen ze dat ook mee. Dan hangen ze dat hierop. Dan staat het helemaal vol met figuurtjes uit games. Tim Laning hier ook actief. Kinderspeeltuin wordt er gezegd. Nou nee, dat, dat is misschien het uiterlijk inderdaad. Maar daaronder gaat een hele serieuze business schuil waar je kwalitatief hoogwaardig personeel voor nodig hebt. Het is een complex werk om te maken. Het is ook een complex spel om te maken. Awesome Nuts het ziet er fantastisch uit. Dat is dit spel uit. wat ik daarnet zag. En dat is wel een schoolvoorbeeld van wat we hier in Nederland doen. Daarnaast is de game-industrie in staat gebleken om aanpalende industrieën aan te wakkeren. In samenwerking met een aantal ziekenhuizen uh, hebben we een uh, spel gemaakt... wat draait op de Nintendo Wii U, waarbij je laparoscopische chirurgie... kijkoperaties uh, in de volksmond kunt uh, oefenen. Studenten kunnen dus zo alvast nou ja, kijkoperaties gaan doen in het klein. Ja, en dat heeft een, een heleboel voordelen ten opzichte van traditionele simulatoren. Die zijn ja, stoffig en saai... Artsen en chirurgen in opleiding zijn tegenwoordig spelletjes gewend... zoals Awesome Notes, zoals Angry Birds, dingen zeg maar, die je speelt op een iPad. En dit is een voorbeeld van hoe je mensen zeg maar, in de zorg kunt opleiden... door middel van een videogame, maar dat gaat veel verder. Er zijn programma's waarbij je medisch rekenen kunt verbeteren. In medisch rekenen worden een boel fouten gemaakt. Dat kost in sommige gevallen mensenlevens. Dus de juiste dosering voor de juiste medicatie. En door daar simpele rekenspelletjes voor te maken... alle brain training. Ja, absoluut. En waarom? Omdat spelletjes de mogelijkheid hebben om mensen intrinsiek te motiveren. Het ja. is leuk om te doen. Je wordt beloond voor de dingen die je goed doet. Je wordt mild afgestraft voor de dingen die je verkeerd doet. Ja. Dus het is een veel aangenamere manier om dingen te leren. En ja. veel van dat soort producten worden dus ook in Nederland gemaakt. Ja, want... En niet alleen voor de medische industrie, maar ook voor de educatieve industrie. Precies. Wordt ja. dat ook geëxporteerd naar die grote buitenlanden? Ja, en dat is natuurlijk een van de redenen waarom het goed gaat met de Nederlandse game-industrie. Dus we kunnen het voor de Engelse taal maken, de Chinese of de Japanse of de Koreaanse taal. Dus dat maakt ons als klein land in staat om heel breed te, te exporteren. En wat het allerbelangrijkste is, en dat propageren we ook, is ondernemerschap. Uh, dus uh, zoveel mogelijk studenten uh, zouden eigenlijk hun eigen onderneming moeten uh, beginnen... juist in deze tijden van crisis. Want er liggen heel veel kansen, niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. Ja, terug in Sneek, bij uh, burgemeester uh, Apotheker. Um, u moet in games. Nou, het is natuurlijk een geweldige industrie... Bij games denken wij altijd aan spel en vertier. Maar het is natuurlijk een hele serieuze toekomstbestendige industrie. Als je, je kan in Leeuwarden daar een hbo-opleiding voor volgen. Dus dat wijs ik ook Friese studenten op. Doe dat, want er is een kans voor de toekomst. Het is, uh, het is educatie, het is ook het, het simuleren van medische processen. Je kan in de steden bouwen. Je, je kunt er voor allerlei hele ernstige toepassingen mee doen. Dus ik, ik vind dat een mooi tak van sport. Morgen zijn we met WNL in Amsterdam. We haken dan aan bij Circus Rens. Welke vraag zou u aan de directeur hebben van het circus? Nou, Ik, ik, ik ben zo'n voorstander van het blijven van circus... voor de beleving van kinderen. Dat ik de directeur de vraag zou stellen... hoe denk je nou die dierenwelzijndiscussie... die op zichzelf terecht is, te overleven? Waardoor je met een moderne bedrijfsvoering... toch wat we allemaal in onze jeugd moeten meemaken... emotie rondom circus. Hoe, hoe gaan we dat handhaven met z'n allen? Hartelijk bedankt. Die vraag gaan we morgen stellen. Okay. Dit is WNL. Wij blijven gewoon. Na het nieuws een gast waar de NTR vast heel blij mee is. Oproep Marcel van Dam. Wij blijven gewoon. De NTR radioprijs 2013. Oké. Okay. Het mooiste. Met geografie heeft het duidelijk niets te maken. Het beste. Wat wil je?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 Dit is Radio 1.